Reputatiecoaching podcast nummer 13. De reputatiecoaching podcast is voor iedereen die wil werken aan zijn of haar online reputatie, zodat ze hun reputatie voor hen kunnen laten werken. In andere woorden, ik help zowel kleine zelfstandigen als grote bedrijven hun reputatie te verbeteren. De omzet ...en daarmee de winst te vergroten door hun vindbaarheid op internet te verbeteren. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de Reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Je bent natuurlijk weer nieuwsgierig naar de onderwerpen die ik vandaag voor je heb klaarstaan om te behandelen. Hier komen ze dan. Als eerst heb ik diverse nieuwsberichten met om te beginnen nieuws over posters. Gevolgd door nieuws over American Express die je laat betalen met een Twitter-hashtag. En ben je je reputatie zat, dan heb ik een 9 manieren voor je hoe je je reputatie snel te gronden kunt helpen. Dan kreeg ik de vraag of het slim is om twee of meer domeinnamen allemaal naar dezelfde website te laten verwijzen. Het uitgebreide artikel van deze week gaat over de top 20 factoren die een rol spelen bij het hoge scoren in de lokale zoekresultaten op Google Plus Local. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Je moet ervoor zorgen dat je baas bent over je eigen weblog en website en content. Wees hierin niet afhankelijk van andere partijen anders dan voor de hosting. En zorg ervoor dat je met regelmaat backups maakt van je data en de content van je website. Nogmaals, plaats je belangrijkste webblog of website niet bij een of andere dienst. Op 21 januari jongstleden bleek namelijk dat Postrus, een blogging -site die sinds maart 2012 eigendom is van Twitter, stopt. Vanaf die datum was het al niet meer mogelijk om je in te schrijven als nieuwe gebruiker. En vorige week is bekend geworden dat Posters per 30 april definitief stopt. Vanaf die datum kunnen gebruikers geen blogposts meer aanpassen... en zijn de blogs ook niet meer te bekijken. Dat is nogal een teleurstelling voor de letterlijk miljoenen gebruikers. Gelukkig biedt Posters wel de mogelijkheid om blogs in de vorm van een zipfile te downloaden. Op internet zijn voldoende beschrijvingen te vinden... ...van hoe je de data van posters kunt migreren naar bijvoorbeeld Blogspot van Google, WordPress of Tumblr. Er is zelfs een website die de migratie voor je kan doen, namelijk www.justmigrate.com. Logischerwijs draait deze site nu overuren en kunnen ze niet alle migraties meteen uitvoeren. Maar ze doen hun best om de host aan migratieverzoeken zo snel mogelijk te verwerken. In de intro zei ik het al, een Market Express laat je betalen met een Twitter-hashtag. Deze actie is alleen nog maar beschikbaar op de Amerikaanse site van American Express... maar ik vond het toch leuk om er hier iets over te vertellen. Het is weliswaar gebruik maken van social media, maar dan eens op een heel andere manier. Deze tryout heet Amex Sync en in de show notes heb ik een video opgenomen... en een link naar de desbetreffende pagina op de site van American Express. Wauw, wat is dat grappig. Toen ik voor het eerst keek naar deze mogelijkheid was alleen nog maar Sync with Twitter. Maar ik zit nu net eventjes de pagina op te zoeken... En nu zie ik dat er ook al Sync with Facebook is en Sync with Foursquare. Hieruit blijkt dat de merkenexpressie snel verder in gaat. Terugkomend op betalen per Twitter. Je kunt tweets versturen met bepaalde hashtags. Hiermee spaar je dan punten voor bijvoorbeeld een kop koffie. Later kun je die punten dan inwisselen voor een daadwerkelijke kop koffie. Stel je bent het hele reputatiegedoe zat en je wilt af van je opgebouwde goede reputatie. Hoe doe je dat dan? Hiervoor heb ik maar liefst 9 tips voor je... waarmee je je reputatie in korte tijd ten gronde kunt helpen. Op de eerste plaats... geen interactie met je lezers, luisteraars of volgers toestaan. Als je een statische website hebt... zonder bijvoorbeeld de mogelijkheid om reacties te posten... is dit het begin van het einde... ofwel je bent dan op de goede weg. Ten tweede, wees antisociaal. Tja, iedereen zegt geen tijd hebben voor social media. Nou, zorg dan dat jij het dan ook niet hebt. En als je dan toch een maand of zo alleen maar je aanbiedingen gaat tweeten dan zie je dat niemand nog iets bij je heeft gekocht of besteld. Ja, en dus schuif je dan Twitter aan de kant. Op Facebook hoef je ook niet te zitten, want je vrienden kopen niet bij je, zeg je nog. En Google Plus is voor nerds, want daar snap je al helemaal niets van. Geef niets, zo kom je snel van je schaarse volgers af. Die zoeken namelijk hun sociale contacten dan wel bij je concurrent. Als derde tip om snel je reputatie kwijt te raken... ga blogberichten schrijven voor de zoekmachines. Door ze met vrijwel onleesbare zinnen... waarin je al je trefwoorden, inclusief twaalf varianten per trefwoord... Om de regel laat voorkomen. Je site mag dan misschien wel tijdelijk hoger komen in de zoekresultaten, maar niemand zal meer iets bij je bestellen en op den duur je site is ook links laten liggen. Gegarandeerd succes als je snel van je websitebezoekers af wilt. En niet behulpzaam zijn is de vierde tip om snel je reputatie te laten dippen. Als vijfde haal ook meteen alle contactmogelijkheden van je site. Dus verwijder je adres, telefoonnummer, Twitter-account, alles. Geen e-mailformulier, niets meer. Geef de indruk dat je site totaal inactief is en dat je niet meer te vinden bent. Zo heb je het snel erg rustig. Als je dan ook nog eens eigenwijs bent en vindt en ook communiceert dat jij altijd gelijk hebt, jaag je de mensen nog sneller van je site. Als je bij commentaar meteen agressief wordt en je middelvinger al of niet letterlijk opsteekt, versnel je dit proces alleen nog maar meer. De zevende katalysator voor het snel kwijtraken van bezoekers is om een rommeltje te maken van je website. Zet hem vol met affiliate banners en maak de navigatie totaal onduidelijk. Haal ook eventuele zoekmogelijkheid meteen van je site af. En het gebruiken van schuttingtaal op je site draagt ook meestal bij tot het snel verjagen van de mensen die zich door de vorige zeven tips nog niet hebben laten intimideren. En de negende tip is het toepassen van smerige tactieken. Foute kleine lettertjes, fake testimonials spammen van mensen of moeilijke uitschrijfmogelijkheden voor je mailinglist introduceren. Als het echt je doel is om je klanten te behouden, doe dit alles dan vooral niet. Nee, dan moet je je klanten pamperen, koesteren, in de watten leggen en je sociaal opstellen. Ofwel, wees een goed, gul, eerlijk en ethisch persoon. Als je dat combineert met goede content en je zorgt er ook voor dat je die content goed onder de aandacht brengt van de juiste doelgroep, dan positioneer je jezelf maximaal voor succes.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 8831556. Mogelijk behandel ik je vraag of probleem dan in een artikel of in de podcast. Van de week vroeg iemand mij te loops of het verstandig was om twee of meer domeinnamen naar dezelfde website te laten verwijzen, dus naar dezelfde tekst, dezelfde inhoud, dezelfde content. Nou, uh, deze persoon had maar liefst negen domeinnamen naar dezelfde website wijzen. Je kunt op je klomp aanvoelen dat dit beslist geen positief effect heeft op je scoring in de zoekmachines. Die zullen jouw content snel aanzien voor spam. Voorheen duikelden al je sites snel de vergetenheid in, maar tegenwoordig stuurt Google een nette mail naar de webmaster als die bij hem bekend is, waarin ze het probleem signaleren. Ik ben hier eens verder naar gaan zoeken en natuurlijk heeft Matt Kuts, hoofd van de webspamafdeling van Google, hiervan een korte film gemaakt die ik ook in de show notes heb ingevoegd. Hij vertelt in deze video dat Google veelal slechts één site zal nemen en zal ranken. Ook al heb je een klein aantal verschillende top-level domeinen met dezelfde content, dus bijvoorbeeld bedrijf.nl, bedrijf.com en bedrijf.fr enzovoorts, dan zal Google dit over het algemeen niet zo snel als spam bestempelen. Want Google weet wat dat spammers over het algemeen heel andere tactieken gebruiken om zoveel mogelijk backlinks te creëren, etc. Een kenmerk van spammers is bijvoorbeeld dat zij niet vaak de moeite nemen om verschillende topleveldomeinen te gebruiken zoals .fr, .co.uk, .de en dergelijke. Ik kan je overigens ook van harte aanraden je te abonneren op de RSS feed van het Google Webmaster Central weblog als je in deze materie bent geïnteresseerd. Daar kun je wekelijks een aantal leerzame artikelen van Google lezen waarmee je je voordeel kunt doen. De link hiernaartoe vind je terug in de infobox onderaan de show notes van deze podcast. Als laatste topic voor deze podcast van vandaag, Google Plus Local. Ik heb er al eens eerder over gehad, maar het wordt inmiddels duidelijker dat Google steeds meer waarde hecht aan lokale zoekresultaten. Zoek maar eens op bijvoorbeeld Bakkerij Apeldoorn op Google en je ziet dat meer dan de helft van de bovenkant van de pagina wordt ingenomen door de lokale zoekresultaten. Pas daarna volgen meestal de organische zoekresultaten. Google heeft het ook wel eens soms fout of beter gezegd iets minder goed. Ik heb je in diverse voorgaande podcasts en artikelen verteld dat ik trouwambtenaar Hetty Wennekendonk uit Apeldoorn help om met haar website hoog in de lokale zoekresultaten te komen. Zij heeft recentelijk de pincode van Google ontvangen en dus hebben we haar lokale Google Plus pagina kunnen verifiëren. Tot dusver ging alles voorspoedig. Maar afgelopen week was ik in Google aan het zoeken op de zoekterm trouwlocatie Apeldoorn en ik was hoogelijk verbaasd dat ik de Google Plus Local pagina van Hetty op de tweede positie zag staan. In de show notes zie je een screendump staan. Bij deze zoekpoging ben ik niet ingelogd, want dat bepaalt ook vaak andere resultaten. En toch zie je hierop duidelijk dat zij als trouwambtenaar op de B-positie staat. Op zich geen slechte score, maar het was niet helemaal de bedoeling. Op de website www.search-motif.com... ...las ik een leuk artikel over de 20 belangrijkste factoren die een rol spelen bij het scoren in de Google Plus Local zoekresultaten. Deze wil ik hier dan ook met je delen. Als eerste de top 5 factoren ten aanzien van je Google Plus Local pagina, ook wel bekend als de oude Google Places pagina. Als eerste, claim je Google Plus vermelding. Op zich klinkt dit logisch... Maar zoals ik ook al in een vorige podcast vertelde... heeft de meerderheid van de ondernemingen hun Google Plus pagina nog niet geclaimd. Dus waarschijnlijk hebben je concurrenten dit ook nog niet gedaan. En kun jij voorlopig je voordeel mee doen. Ik zou zeggen claim die pagina. Als tweede, stel de juiste categorieën in. Je kunt maximaal vijf categorieën instellen om je bedrijf onder te vermelden. Gebruik die ook als het nodig is. Maar draaf je niet te ver in door. Ten aanzien van die trouwambtenaar had ik een uitdaging... De enige categorie van Google die enigszins in de buurt kwam, was evenementenbureau. Deze vlag dekt niet de lading, dat weet ik. Maar ik kon niets beters kiezen, want je bent, tot groot ergernis van veel ondernemers, nog steeds overgeleverd aan de beperkte set categorieën waar Google je uit laat kiezen. Dan als derde tip. Je product of dienst in je bedrijfsnaam. Ga dit niet forceren bij het aanmaken van je bedrijfsvermelding op Google Plus Local. Maar als je bedrijfsnaam, zoals die bij de Kamer van Koophandel is vastgelegd, je product of dienst bevat, dan helpt dit om te scoren in de lokale zoekresultaten. Als vierde punt voeg foto's toe. Je kunt maximaal 10 foto's bij je vermelding toevoegen, maar Google ziet er graag tenminste 5. Deze dienen ervoor om je business te promoten, dus kies ervoor dan ook mooie en kwalitatief goede foto's. En als laatste factor, je product of dienst in je bedrijfsomschrijving. Het vermelden van je product en dienst in je bedrijfsomschrijving helpt ook. En bedenk dat je tegenwoordig ook vanuit je bedrijfsomschrijving kunt linken naar bepaalde pagina's op je website. Maak daar gebruik van, maar net als met alle andere acties, doe het met mate en draag dus niet te ver door. Ten aanzien van je website en domeinnaam beschrijft dit artikel de volgende top 5 factoren. Als eerste de autoriteit van je website. Deze wordt traditioneel bepaald door ten eerste je website zo in te richten dat Google alle content goed kan vinden. En ten tweede externe links naar je bedrijf en vermeldingen van je bedrijf te creëren. Als tweede punt, plaats, regio of provincie in de titel van de webpagina... waar je Google Plus Local vermelding naar verwijst. Als je slechts één bedrijfslocatie hebt... laat je je Google Plus Local pagina hoogstwaarschijnlijk verwijzen naar je homepagina. Als je meerdere locaties hebt, dan moet je een aparte pagina op je website hebben per locatie. En elke Google Plus Local vermelding moet dan verwijzen naar de desbetreffende individuele pagina op je website. Vergeet dan ook niet de plaats, provincie en eventueel het adres en of telefoonnummer van elke locatie in de paginatitel van elke pagina te zetten. De derde factor is dat de NAPT op de website overeenstemt met de NAPT op Google Plus Local. Google houdt van consistentie. Dus zorg ervoor dat je al je bedrijfsvermeldingen, naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer, NAPT, overal hetzelfde is. Gebruik ook... Indien mogelijk zoveel mogelijk dezelfde formatting en schrijfwijze. Dus schrijf telefoonnummers altijd overal hetzelfde... en gebruik altijd N als in e of de ampersand als die in je bedrijfsnaam voorkomt... maar gebruik het consistent. Overweeg ook of je bedrijfsmelding... naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer... bijvoorbeeld overal in de zijbalk of in de voeten van elke pagina plaatst. Dit kan ook helpen. Ten vierde... Product of dienst en locatie in de URL van de webpagina. Als je Google Plus Local pagina naar de homepagina van je website verwijst, kan dit niet. Maar als je meerdere locaties hebt en je hebt op je website ook een individuele pagina per locatie, dan zou je de product of dienst en of locatie ook in je URL kunnen gebruiken. En als vijfde, napt in schema.org opmaak. Ik heb in podcast 3 en podcast 5 al verteld over schema.org. Als je adres op je website vermeldt, zorg er dan voor dat je webdesigner deze zogezegd onder water correct markeert door middel van schema.org tags. Dit is niet zichtbaar voor de mensen die je website bezoeken, maar het helpt zoekmachines om dat stukje tekst te identificeren als het adres van je bedrijf. Ook vermeldingen op andere sites spelen een rol bij de positie van jouw bedrijf in de lokale zoekresultaten. Waar vroeger het aantal links naar je site ongeveer de enige factor was die je positie bepaalde spelen tegenwoordig citations een belangrijke rol. Citations zijn bedrijfsvermeldingen waarin de NAPT-gegevens worden getoond. Het artikel beschrijft de volgende top 5 zogenaamde off-site aspecten. Als eerste, de hoeveelheid gestructureerde citations. Een gestructureerde citation is een vermelding van de NAPT-gegevens van jouw bedrijf op een andere site. Hier geldt simpelweg als een belangrijke factor hoeveelheid. Dus over het algemeen, hoe meer, hoe beter. Ten tweede, de kwaliteit en autoriteit van je citations. Het spreekt voor zich dat een vermelding van jouw bedrijfsgegevens op bijvoorbeeld je Facebook bedrijfspagina of op TomTom Places meer waarde heeft dan een vermelding van jouw bedrijfsgegevens op het persoonlijke weblog van je nichtje. Hier geldt dus dat kwaliteit wel boven kwantiteit of wel hoeveelheid gaat. Maar het blijft altijd een mix van beide factoren. Ten derde, consistentie van de bedrijfsgegevens. Dit betekent dat je bedrijfsgegevens overal zoveel mogelijk hetzelfde moeten zijn. Onjuist of inconsistente bedrijfsgegevens hebben een negatief effect op je positie in de lokale zoekresultaten. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld je adres of telefoonnummer, maar ook zelfs voor je openingstijden. Zorg er dus voor dat ook overal bijvoorbeeld je openingstijden hetzelfde zijn. Niet alleen op je website en Google Plus Local, maar ook op bijvoorbeeld www.openingstijden.nl. Dat is ook een site die Google bekijkt. Ten vierde, de kwaliteit of autoriteit van ongestructureerde of onvolledige citations. Dit zijn vermeldingen van je bedrijf in een blog of ander soortig webartikel... waarbij bijvoorbeeld alleen je bedrijfsnaam en je, je diensten worden genoemd... maar niet je telefoonnummer. Dat telt ook mee. En als vijfde, de kwaliteit of autoriteit van de sites die naar jouw site linken. Simpelweg links van Jan en Alleman vragen naar je site... of nog slechter linkruil doen met elke site die maar met je wil linken... is heel tijdrovend en voegt tegenwoordig niet veel meer toe. Je kunt beter die tijd besteden aan het maken van kwalitatief goede content of een link van een site met een zekere mate van autoriteit krijgen. De laatste top 5 gaat over reviews. Het begon voornamelijk in de hotel- en reisbranche... met sites zoals Zoever, TripAdvisor en dergelijke. Maar tegenwoordig is het voor elk bedrijf belangrijk om reviews te verzamelen. Je kunt reviews verzamelen op diverse sites... zoals Google Plus Local, Facebook, Yelp... en natuurlijk ook gewoon op je eigen site door middel van een invulformulier. Ga beslist geen reviews faken of mensen overal dezelfde reviews laten posten. Dat werkt averechts. Het artikel noemt de volgende top 5 ten aanzien van reviews. Als eerste, het aantal reviews op Google Plus Local. Hoewel niet zaligmakend, draagt een groot aantal reviews op Google Plus Local... zeker bij tot een hogere vermelding in de lokale zoekresultaten. En als je 10 of meer reviews hebt, wordt de zogenaamde second rating op Google vermeld. Dat is de score van je bedrijf op een schaal van maximaal 30 punten, waarbij 30 het beste is. Als tweede factor het product of je dienst in de review tekst. Dit heb je natuurlijk niet onder controle omdat anderen de reviews over jouw bedrijf, product of dienst posten. Maar een vermelding van het product of de dienst in de review helpt. Als derde de hoeveelheid reviews op andere review sites. Er is meer in de wereld dan alleen de reviews op Google Plus Local. Ook Google houdt rekening met reviews die ze op andere sites met een grote mate van autoriteit kunnen vinden. Dit zijn bijvoorbeeld sites als Trustpilot, Yelp, Tupalo... TripAdvisor, Kwipe enzovoorts. Als vierde, de locatie in de reviewtekst. Net als met nummer 2 in deze top 5 geldt ook hiervoor dat je geen of weinig controle over hebt. Maar het vermelden van de plaatsnaam waar je, je bedrijf hebt gevestigd helpt. En dan als vijfde, de snelheid waarmee je Google Plus Local Reviews verwerft. Als je de podcasts volgt en je leest de diverse andere artikelen die ik zoal post dan is het verleidelijk om zo snel mogelijk zoveel mogelijk recensies of reviews op Google Plus Local te verwerven. Google ziet dit als spam en dit heeft een ongewenst effect, namelijk dat je site lager gaat scoren. Het is beter om rustig reviews te verzamelen over de tijd, zodat Google een constante stroom van recensies ziet. En denk daarom, het is voor veel bedrijven niet geloofwaardig om maandelijks tientallen recensies te krijgen. Een stuk of twee of drie per maand is al gigantisch mooi. En als je dit kunt volhouden, zal je bedrijfsvermelding echt in de lokale zoekresultaten stijgen. Samenvattend. Lokale SEO kost tijd. Veel tijd. Je moet dus geen magische resultaten verwachten als je ergens een review krijgt... of je bedrijf weer ergens in een site hebt aangemeld. Nogmaals, het kost tijd. Soms echt weken of zelfs maanden. Geef het dan ook die tijd. En ga niet proberen slimmer te zijn dan het systeem. Dat werkt misschien eventjes, maar zal je op den duur echt lager in de resultaten brengen. Hiermee kom ik dan langzaamaan weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar deze podcast te luisteren. Vergeet niet om een recensie ergens te posten over deze podcast... en daarna een mailtje te sturen naar podcast@reputatiecoaching.nl. Ook kun je naar dit e-mailadres je vragen sturen... of je kunt een boodschappen inspreken op de reputatiecoaching Hotline. Het nummer daarvan is 084 883 1556. En mogelijk behandel ik dan je vraag of probleem in een artikel of in de volgende podcast. Ik wens iedereen de komende week weer succes met het werk aan je reputatie. Zodat je meteen je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week. Doei!